10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt geen meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Volgens een prognose van onderzoeksbureau Sinoveet komen VVD, CDA en PVV samen op 35 zetels. De VVD zou 16 zetels halen, één meer dan 4 jaar geleden. Het CDA 10, een verlies van 11. En gedoogpartner PVV 9, die partij deed de vorige keer niet mee.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 De Partij voor de Dieren zou haar ene zetel houden en de nieuwe partij 50PLUS zou met twee zetels in de Senaat komen. Volgens innovet is bij de statenverkiezingen de VVD duidelijk de grootste partij geworden. De partij zou kunnen rekenen op 20% van de stemmen. De opkomst is ruim 54%, zo'n 8% hoger dan vier jaar geleden. VVD-lijsttrekker in de Eerste Kamer, Hermans, is blij dat zoveel mensen vertrouwen hebben in zijn partij. Maar hij erkent dat het makkelijker voor het kabinet zou zijn als dat een meerderheid zou hebben in de Senaat. CDA-minister Van Bijsterveld heeft gemengde gevoelens. De CDA-statenleden krijgen een harde dobber. Maar in sommige peilingen stonden we nog slechter. En ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen zijn we gestabiliseerd, zegt Van Bijsterveld. PvdA-voorzitter Ploemen vindt het voor de oppositie een goede uitslag. Ze vinden het een signaal dat het anders moet. D66-leider Pechtel sprak van een fantastisch resultaat. Hij wees erop dat D66 voor de vierde achtereenvolgende keer heeft gewonnen. Ook lijsttrekker Nagel van 50-plus vindt de uitslag fantastisch. Volgens hem is dit een startpunt voor zijn partij om verder te groeien.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 Maak een afspraak op rabobank.nl slash groothandel. Rabobank, een bank met ideeën. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Beleef de magie van de topschaatsen in Tio.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 Margriet Vromans en Bert van Sloten. Een hele goede avond en de stemming zit er goed in. Tenminste bij de ene partij wel en bij de andere partij ietsjes minder. We zijn overal bij, bij alle partijen, bij alle partijbijeenkomsten. We zijn ook in de Eerste Kamer en we zijn op het voetbalveld... bij de wedstrijd FC Twente tegen Utrecht. KVB halve finale, Ronald van der Geer. Waar de uitslag nog niet bekend is, het is 0-0. Prognoses zijn dat de team van FC Twente sterker moeten zijn... dan die van FC Utrecht. Er is wel veel dreiging, maar ook Utrecht komt er bij tijd en wijle aardig uit. En Mertens heeft dan een keer van dichtbij de vuisten van Sander Bosker... de doelman van. Van FC Twente geschoten. Tweede tegenvaller voor de Utrecht is ook een feit. Al je Schut in de eerste helft al geblesseerd geraakt. Inmiddels gewisseld voor Nijholt. Nu misschien Twente met een hoge bal van Buizen van de linkerkant. Maar uiteindelijk Michel Vorm die tot nu toe zijn mannetje staat in de goal bij FC Utrecht... heeft die bal te pakken. 0-0, dus we gaan richting een uur in Enschede. En van het voetbal gaan we terug naar de politiek. Michiel Breedveld staat in echt bij de PVV. Michiel? Ja, het is een uh, tamelijk tamme bijeenkomst uh, in het Limburgse echt... Er is een uh, flauw muziekje op de achtergrond. Ik zal er even iets van laten, iets van laten horen. Ja, en dat tekent een beetje de sfeer. Men is in afwachting, vooral van uh, Geert Wilders. En ja, als we dan kijken naar de, ja, de definitieve prognose uh, met uh, ruim 11% van de stemmen... is dat toch erg tegenvallend uh, ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. Dan zou je toch kunnen verwachten um, ja, daar enige reactie op te krijgen. Maar reacties geven is hier voorbehouden aan Geert Wilders of Laurence Stassen, de lijsttrekker in Limburg. En die zijn er niet. Die zitten bovenaf te wachten totdat er uh, ja, toch een, uh, op zijn minst een uh, voorlopige uitslag is. Dus uh, kun je het hier wel hebben over de sfeer met verschillende mensen. Maar ja, dat hebben we uh, wel eerder laten horen. Men is vooral in afwachting. En als het dan gaat om Limburg, is men vooral geïnteresseerd in de uitslag in Limburg. En niet zozeer in die landelijke uitslag. Ja, dus ik moet eerlijk zeggen, het doet een beetje aan als een uit de hand gelopen receptie. Die kunnen heel gezellig zijn, maar zo klinkt het nou, nog niet, nee. <laughs> Michiel nee. goed, Michiel Breedveld. Daar in Limburg. Maar ja, het wachten is natuurlijk ook op de uitslagen, Mark. Want Mark Visser, jij houdt de uitslagen voor ons de hele avond bij. Er zijn er nog heel weinig, maar je hebt er een. Ja, de derde is binnen en opnieuw een eiland Schiermonnikoog. Um, CDA van 22,2 naar 17,2. De PVDA van 26,7 in 2007 naar 21,4. Nu... De VVD iets gewonnen, 19,2 naar 20,3. En even kijken, dan gaan we nog naar de PVV. Die uh, deden natuurlijk dus de vorige keer niet mee, 8,1%. En um, de GroenLinks 7,6, 8,7%. Dus die, er, die hebben er weer een procentje bij gekregen. Goed, dat zijn de uitslagen van de Waddeneiland. Hebben we allemaal de eilanden gehad? En Kunnen we naar de rest van de land? Ja, gaan we van het uh, uiterste uh, noorden naar het uiterste zuiden. Harm van Attenveld staat in provinciehuis in Maastricht en heeft daar Ger Koopmans van het CDA. Ja, en u zei net tegen mij op het schoolplein heb je altijd één jongetje dat wordt gepest en dat was het CDA de afgelopen periode. Nou, we hebben natuurlijk een afgelopen uh, maand uh, meegemaakt dat. Uh, er weinig uh, positieve on over ons iets gezegd of geschreven Standut. hebben. Nou, ik, uh, ik denk dat als je nou naar de uitslag kijkt. Dat wij uh, teleurgesteld zijn natuurlijk, maar uh, laten we eerlijk zijn. Ik denk met name door de inzet van duizenden vrijwilligers en een heleboel uh, bewindslieden en kamerleden die aan de slag zijn geweest. Dat we het verlies gelukkig hebben weten uh, uh, ja, te beperken. Je bent gehalveerd. Ja, dat maar, kun je toch niet uh, beperken noemen? Ja, ik denk dat als je uh, kijkt naar wat eerdere peilingen waren, dan stonden er velen te grijnzen dat wij ver onder de 10 terug zouden gaan. Valt nog mee. Nou, het is natuurlijk een slechte uitslag, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen kun je toch spreken van een zekere uh, stabilisatie. En dat is na deze beroerde periode voor het CDA, is dat denk ik een goede basis om aan verder te werken. U weet het positief uit te leggen, maar wat moet er fundamenteel in uw partij veranderen om die weg naar boven weer te vinden? Want nou, we hebben met uh, de rapporten van de commissie Frisse en ook het rapport van het CDA geweldige bouwstenen om uh, uh, aan de te blijven. We hebben betrouwbare mensen ook in het kabinet zitten en ik denk dat het heel goed mogelijk is om verder te bouwen met dit kabinet, met deze fractie. Dus ik ben daar helemaal niet zo negatief over. En met uh, een minderheid voor de coalitie dan in de Eerste Kamer straks? Hè? Ja, de Eerste Kamer is natuurlijk altijd een, uh, een factor die... Uh, de staat klaar. ...die uh, wetsvoorstellen kan afwijzen en kan uh, verbeteren. Dat kan altijd. Dus dat zullen we uh, zien. Zo staat klaar om dat wat u bedenkt in de Tweede Kamer... en de Eerste direct af te schuiven. Ja, de boeldozer, dat waren geloof ik de woorden van Job Cohen. Maar uh, uh, die, ja, die heeft 14 of 15 zetels. Het gaat om in de Eerste Kamer ook om meerderheden, minderheden... overtuiging of dat je mensen mee kunt krijgen. Dat wordt harder werken voor uh, de leden van het kabinet. En dat is uh, heel interessant. Het CDA hier, de uitslag in Limburg, ja, dat laat nog even op zich wachten. Duidelijk is wel dat ze... Aan één kant het CDA leeg eten. De vraag is nog hoe groot het verlies zal zijn. Ja, hier in Limburg zijn we natuurlijk heel erg benieuwd. Het is een soort tweestrijd geweest uh, tussen het CDA en uh, de PVV. Iedereen, alle ogen zijn hierop gericht. Maar ik denk dat in de rest van het land ver vergelijkbare bewegingen zijn. Ik hoop uh, er nog het beste van, maar uh, we zullen zien. Ik wens u sterkte vanavond. Dank u. Dat was vanuit Limburg-Gerk Koopmans voor de microfoon van Harm van Attenveld. Marleen Bart is de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Zij staat nu klaar bij Wilco Boom. Ja, we staan hier in het paard van Troje, waar een licht opgetogen sfeer heerst... omdat de Partij van de Arbeid in elk geval niet verliest. Marleen Bart, lijsttrekker voor de Eerste Kamer van de Partij van de Arbeid. Wat vindt u ervan? Het is echt ontzettend spannend. We zitten natuurlijk nog te wachten op de definitieve uitslag. Mijn man en mijn zoon zijn op dit moment allebei aan het tellen. En ik verwacht niet dat ze voor middernacht klaar zullen zijn. Dus het blijft heel spannend. Tot nu toe staat de coalitie met de PVV op 35 zetels in de Senaat. Dat is geen meerderheid. Wat betekent dat straks? Nou ja, Het betekent vooral dat we nu nog moeten wachten... of dat ook zo blijft gedurende de avond. Want afgelopen juni met de Tweede Kamerverkiezing... is het ook heel lang heel spannend gebleven. Maar mocht dit gaan Gebeuren, ja, dan heeft dat natuurlijk wel consequenties voor het kabinetsbeleid. Dat mag helder zijn. Ja, ja maar u bent voorzichtig. U wilt de uh, huid niet verkopen voor de berg geschoten is. Nou, weet u, ik zie verkiezingen vooral als een opdracht van de kiezer van vertrouwen aan ons als fractie in de Eerste Kamer. En het gaat er vooral om dat wij ons best gaan doen, heel hard gaan werken... om dat vertrouwen van de kiezer ook waar te maken. En dat moeten we laten zien op onze hoofdboodschap van deze campagne. Dat is dat wij ervan overtuigd zijn dat de rekening van de economische crisis in Nederland... rechtvaardiger verdeeld kan worden dan het kabinet van plan is. Maar dat betekent dus dat als de coalitie straks geen meerderheid in de Senaat heeft... dat u heel veel voorstellen gaat tegenhouden, want met die voorstellen bent u het niet eens. Dat betekent dat wij daar heel kritisch naar gaan kijken, maar dat gaan we ongeacht achteruitslag doen. Uh, hè? Uh, maar dat betekent ook, denk ik, dat het kabinet dus heel goed zou moeten kijken of men niet een breder draagvlak moet gaan zoeken voor de aanpak die men kiest om Nederland uit die crisis te halen. Vervroegde verkiezingen, ander kabinet? Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben nog helemaal bezig met de verkiezingen van vandaag. Zover heb ik nog niet gekeken. Nee, dank u wel. Tot zover Marleen Bart van de Partij van de Arbeid... in het Paard van Troje in Den Haag. Marleen Bart uit Wassenaar, dus waar de stemmen nog niet zijn geteld. Maar, Mark Visser, dat geldt niet voor Zuid-Hoor. Nee, daar, hebben ze, ja, daar zijn ze er in ieder geval uit. Um, uh, vaak doen de christelijke partijen daar goed, ook uh, nu. Maar ze hebben wel allebei verloren. Het CDA was in 2007 de grootste, uh, 27,4 procent... Nu 20,2, 7% ruimde af. De Christenunie was daar vier jaar geleden de tweede. 22% naar 18, dus 4% eraf. De PvdA van 17,7 naar 17,0. Dus ook iets verloren. Ja, waar zit die winst dan? Vraag ik je af. Nou, bijvoorbeeld bij de VVD van 9,3 naar 12%. Natuurlijk de PVV, die vier jaar geleden niet meededen. Van 0 nu naar 5,7%. En D66 naar 5,6%. En die hadden vier jaar geleden nog maar 1,6 procent. Dus... Ook dat waren weer uitslagen. Marleen Bart, laten we eens even gaan kijken... of Marleen Bart, moet je mij horen, <laughs> Maar geen Boer... laten we eens even kijken naar uh, de uitslagen van de kleine regionale partijen. Want die hebben het eigenlijk niet goed gedaan. Ja, dat is wel een opmerkelijk iets. De provinciale partijen die, uh, zouden nu niet terugkomen... met hun onafhankelijke senaatsfractie in de Eerste Kamer. Ook procentueel uh, gaan ze behoorlijk naar beneden. Ze staan nu op 1,3 procent en ze komen van... 8 van 6, dus dat is een behoorlijke klap. En dat is toch wel opmerkelijk. Je had partijen als Nieuw-Limburg en mooi Utrecht in de provincie. Sociaal Zeeland. Het is dus maar helemaal de vraag of die terugkomen zo te zien dus niet. En natuurlijk de Friese Nationale Partij. En... Ook opmerkelijk is dat eigenlijk als je het vergelijkt met de gemeenteraadsverkiezingen van 2009... toen zagen we zo'n enorme opkomst van de lokale partijen. Die werden eigenlijk de grootste van alle uh, partijen. En nu zie je dus hier bij de provinciale statenverkiezingen het tegenovergestelde, Ze zijn eigenlijk weg. Ja, Gerrit Voerman, laat daar uw licht eens over schijnen. Want provinciale verkiezingen en dan doen juist deze regionale partijen het slecht. Waar zijn die mensen naartoe? Nou, het zou kunnen dat het uh, met de PVV te maken heeft. Die heeft natuurlijk uh, bij de vorige verkiezingen niet deelgenomen. Die heeft bij de raadsverkiezingen ook maar in twee gemeentes deelgenomen... Uh, vorig jaar in uh, Den Haag en Almere. En toen verloor uh, de partij Leefbaar Almere ook uh, behoorlijk. Dus ik denk dat de PVV toch een behoorlijke concurrent is voor lokale partijen. En veel van die regionale partijen of provinciale partijen... zijn weer samenwerkingsverbanden van lokale partijen. Dus ik denk dat daar vooral uh, de pijn zit. Ja, en wat kan dat voor betekenis hebben voor de Eerste Kamer? Nou ja, Ze hebben maar één zetel, of uh, ze hadden één zetel, de, de, de provinciale partijen. Maar het is natuurlijk wel, um, uh, elke zetel telt natuurlijk in deze constellatie. Uh, het, het is wel zo dat die, die, die uh, onafhankelijke senaatsfractie die er zat... dat die toch een tamelijk onafhankelijke positie inneemt. Omdat die lokale partijen in het algemeen wat minder uh, politiek... Uh, of provinciale partijen, die, die samenwerkingsbanden van de lokale partijen... minder politiek uh, geprofileerd zijn. Althans niet ideologisch geprofileerd zijn, niet nou, Ja, Ze zeiden ook van tevoren... van. Uh wij kunnen misschien wel de doorslag geven. Dat zeiden er trouwens heel veel, maar zij zeiden dat ook. Ja, dat zeiden zij ook. En het lijkt erop dat dat niet gebeurt. Uh, Jan Nagel heeft wat, wat dat betreft betere papieren... op basis van, uh, van die prognose met zijn twee zetels. Die zit toch wat uh, uh, sterker in, dat, uh, in, het, in het midden. Ja, toch was het wel zo. Hè? Die ene onafhankelijke senaatzetel heeft wel de doorslag gegeven. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van het, bij het kabinet... om uh, een visie op de woningmarkt te geven. Toen was juist die zetel de doorslag. Uh, dat zit er nu niet meer in. Nogmaals, het is een prognose en het gaat natuurlijk om, om één zetel of geen zetel. En dat is natuurlijk heel lastig. Uh, maar uh, als je kijkt, uh, de, de, de, de trend is uh, zeker naar beneden. Van, uh, van 6% naar iets van uh, 1,3%. Dus dat is een driekwart verlies. Dat is toch behoorlijk. Uh, nou ja, op grond van die, van die prognose zit het er gewoon niet in. De, de grote vraag is natuurlijk ook Margreet. Want we hebben het hier, de, de visie op de woningmarkt. Daar zal denk ik het kabinet niet over struikelen. Maar er zullen natuurlijk wel van die punten zijn. Uh, die heel gevoelig zullen gaan, uh, gaan liggen. Wat zijn dan die punten? Die dossiers noem je dat dan in mooie Haagse termen. Uh, waar het lastig over mee gaat worden. Ja, nou ja, eerst is de vraag wanneer zullen die komen, hè? want dat kan nog wel een heel tijdje duren, want lastige punten, dat moet nog wetgeving gemaakt worden, er is nog helemaal niks bij de Tweede Kamer uh, op dit moment, uh, dus laat staan dat het bij de Eerste Kamer is, maar die punten gaan natuurlijk wel komen, en dan kan je bijvoorbeeld denken aan onderwijsplannen, want je ziet nu al spanning als het gaat om dat passend onderwijs, als het kabinet dan andere onderwijsplannen wil indienen, wetgeving daarover, dan zullen die partijen toch uh, gaan uh, schuren en vragen van ja, dan moet je ook aan ons tegemoet komen, dat zijn punten waar het moeilijk kan liggen, maar je kunt je ook Voorstellen dat het kabinet uh, straks plannen als het om de AOW gaat, uh, misschien redelijk makkelijk doorkrijgt, want daar zie je wel weer meerderheden met D66 ontstaan die echt voor uh, verlenging van de AOW-leeftijd zijn. Dus het zal heel erg per onderwerp verschillen. En het ligt natuurlijk ook aan ja, de politieke emotie van dat moment. Hè, waar heeft een partij zin aan om het kabinet Rutte te helpen of niet? Als het echt gaat om punten die de PVV aangelegen zijn, die verhoging van de minimumstraffen bijvoorbeeld... of als er toch asielwetgeving, immigratiewetgeving komt... ja, dan kan je je voorstellen dat het heel moeilijk wordt. Zeker als de partijen ook geen uh, beroep kunnen doen op de SGP. We gaan naar Hans gaan, want bij de SP komt de leider naar voren... om een toespraak te houden. Hans. Ja, het uh, beginakkoord wordt uh, gemaakt door de muziek. Roemer komt toch met een beetje verdeelde uitslag uh, hier in de zaal binnen... Want uh, acht zetels, het zijn er toch geluiden minder dan de SP op dit moment heeft. En, hey! en het is ook hey! een E, een E, een M, en een I en een L en een E. We hebben Emiel, Emiel minier Romer! Na drie à vier zetels verlies in de Eerste Kamer, maar toch een big smile: Goed beste vrienden hartstikke goed dat jullie er allemaal zijn. En volgens mij mogen wij met z'n allen dik en dik tevreden zijn. Nadat wij een jaar geleden elkaar heel sip zaten aan te kijken bij gemeenteraadsverkiezingen... ...hebben we elkaar daarna in de ogen gekeken. We zijn een enorme inhaalrace begonnen. We hebben vorig jaar in juni een fantastische uitslag gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen. En we hebben dat doorgezet. En we hebben ten opzichte van juni vorig jaar weer gewonnen. Dus wij zijn een partij die groeiend is, op de weg terug is. En de mensen hebben ons daar ongelooflijk voor beloond... ...van wat wij de afgelopen jaren hebben laten zien. En daar wil ik allereerst al onze kiezers ongelooflijk voor bedanken. Ja. Natuurlijk, natuurlijk zit je naar een uh, uitslag te kijken... ...en je vergelijkt hem met vier jaar geleden. Daar hadden wij onze beste verkiezingsuitslag ooit. Uh, dat we die niet gehaald hebben, nog niet gehaald hebben, vind ik niet erg. We moeten namelijk de volgende keer weer iets te winnen hebben... Dus kijken wij naar juni eh, vorig jaar en dan zien wij dat die stijgende lijn flink doorzet. Daar ben ik allereerst hartstikke blij mee. En als je nou naar de grote partijen in de Kamer kijkt, dan mag je ook eerlijk zijn. Dan zijn wij de enige van de grote partijen die gewonnen hebben ten opzichte van juni. Er zijn een aantal partijen die niet alleen ten opzichte van vorig jaar... maar zeker ook ten opzichte van vier jaar geleden gewonnen hebben. D66 heeft het goed gedaan. Nu ook de 50-plus partij die heeft gewonnen. Uh, PVV heeft het dan minder gedaan ten opzichte van juni... maar komen wel nieuw in de Eerste Kamer. Uh, ik wil hen bij deze van harte feliciteren. Maar de kiezer, de kiezer heeft wel een hele duidelijke uitspraak gedaan. Het kabinet zo ziet het er tenminste naar uit, haalt geen meerderheid in de Eerste Kamer. En ik hoop dat dat op het einde... APPLAUS ik hoop dat dat zo blijft op het eind van de avond, want dat is een duidelijke boodschap van de kiezer. Dat betekent dat de kiezer er niet op zit te wachten dat het kabinet zo hard en zo kil de rekening van de crisis bij de gewone en de kweest, meest kwetsbare mensen neerlegt. En daar hebben wij nu toch zeker een streep erin gezet. Je kan juichen, ook als je verloren hebt. Want de grote partijen, waarvan zijn wij de enigen die gewonnen hebben... ten opzichte van de Kamerverkiezingen van vorig jaar. De analyse van SP-leider Emiel Roemer. Ik hoor voetbalgeluid op de achtergrond. Ik ook. <laughs> ik hey Ronald, ook dat stond goed uit. Ronald ik van ik zie er, er ook nog iets bij Bert. Het is uh, nog altijd 0-0 bij FC Twente tegen FC Utrecht. Terwijl uh, FC Utrecht al sinds de twintigste minuut met een man minder speelt. Natuurlijk is het uh, met name FC Twente dat uh, gevaar uh, sticht in het uh, schapsopgebied van uh, FC Utrecht. Maar Michel Vordem, die uh, ja, verkeert in een uitstekende vorm deze avond. Hij heeft dan een uh, kopbal van Bengtson onder de lat weggetikt. Hij heeft een aantal vangballetjes gekregen. Maar ook de lat staat Twent succes in de weg van een corner van Theo Jans een paar minuten geleden. Janko stond een meter voor de goal, maar kopte hem wel snoeihard op de lat. En zo heel af en toe is er de mogelijkheid, al eerder geschetst, voor FC Utrecht om eruit te komen. Mertens lange bal van Nijholt. Hij kreeg hem voor Bosco onder controle, was weg van alles en iedereen. Alleen Bosco met een prima ingreep, hij heeft bijna niets te doen in deze wedstrijd. Maar dit deed hij prima, de routinier van FC Twente. En Twente natuurlijk op jacht naar die treffer. Nu misschien met de jong, de jong, Janko, ja! Nu zit hij erin. De Jong komt over de rechterkant. En dan is iedereen Janko kwijt in de as van het veld. Die staat een anderhalve meter voor Michel Vorm. Een simpele voetbeweging van de Oostenrijker. Zorgt ervoor dat er opluchting is in het koude stadion in Enschede. Want eindelijk heeft SC Twente die goal te pakken. En zet het dus een stap richting 8 mei. De finale van de KNVB-weker. De Jong de aangever. Janko de doelpunt te maken. 1-0 voor SC Twente. Een goaltje live in de uitzending. Mooier is er niet. Mark Visser heeft nieuwe uitslagen. Ja, uh, ja Roemer had het net over natuurlijk verlies. Maar bijvoorbeeld in Boxmeer heeft hij het uh, een stuk beter gedaan. De grootste partij daar zelfs, Brabant dus. Uh, van 23 procent naar 31 procent. En het CDA is daar uh, bijna gehoveerd Van 42,8 naar 23,8. De VVD van 13,8 in 2007 naar 16,7... En dan de Partij voor de Vrijheid, die is meteen van 0 op 10% gekomen. meer. Gaan Boksmeer. we eens, gaan eens kijken hoe het bij GroenLinks allemaal valt. Want daar staat Jolanda Sap klaar om te gaan praten tegen de achterban. Ik vraag uw aandacht en een hartelijk applaus voor Jolande Sap! Hey, Goedenavond allemaal. Wat is het heerlijk om vanavond hier zo te kunnen staan. Wat is het heerlijk om hier zo te kunnen staan met zo'n mooie winst in het verschiet.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 Tegen de megastallen, goed openbaar vervoer, goede voorzieningen, goede bibliotheken voor mensen. Dat zijn dingen die straks in de provincies waargemaakt kunnen worden. Als deze uitslag er echt gaat komen. Want dan zal in de meeste provincies echt progressieve partijen de meerderheid hebben. En dan kunnen we die progressieve groene coalities gaan vormen die wij ook zo graag willen vormen. En dan kunnen we in plaats van de twee provincies waar we nu besturen... echt in veel meer provincies belangrijke dingen gaan doen voor de toekomst van dit land. En dan wil ik onze lokale lijsttrekkers en alle lokale mensen... Die dat straks gaan doen, van harte mee feliciteren. Ja. En wat ik ook gezien heb, net in de definitieve prognose... en als dat echt de uitkomst wordt, mensen, dan is het echt goed nieuws... is dat ook die andere gedoogpartner, die een beetje verborgen is gebleven tot nu toe steeds... maar waarvan we weten dat die voor de koopzondagen eigenlijk de doorslaggevende factor is geweest. De SGP, gezakt naar één zetel. En dat betekent dat ze ook met hen erbij geen meerderheid hebben. En dat is goed nieuws voor de toekomst van Nederland... Want wij zijn het beu, de symboolpolitiek van dit kabinet. Die 130 kilometer, dat boerkaverbod, dat helpt Nederland geen zier in deze tijd. En wij voelen ook helemaal niks voor dat kille harde bezuinigingsbeleid van dit kabinet. En samen, als we deze uitslag echt waar weten te maken vanavond, samen kunnen we dit kabinet ontzettend moeilijk gaan maken. En ik zou dan ook tegen het CDA en tegen de VVD gaan zeggen, jongens, tel uit, tel je knopen maar, trek je conclusies maar. Dit heeft geen zin om hiermee te gaan doormodderen. Ik denk dat dit land echt toe is aan een ander kabinet. En uh, daar gaan wij ons voor inzetten om zo snel als dat kan... ...te zorgen dat Nederland een groene en progressieve kabinet gaat krijgen. Mensen, hartstikke bedankt allemaal. Jolande Sap, de leider van GroenLinks. Ondertussen bij het CDA is nog steeds onze verslaggever Marcel Bril. Volgens mij start hij daar met wat mensen gezellig te drinken. Twee heren en een dame aan een tafeltje in het partijbureau van het CDA. Meneer, wat uh, vindt u ervan tot nu toe? Hoe het gaat met het CDA? Oh, ik vind dat CDA uh, op een uh, leuke manier uh, bij elkaar is. En natuurlijk is er enige gespannenheid. Want uh, ja, na de halvering uh, van uh, het afgelopen jaar... Moet je ook verwachten dat er een halvering plaatsvindt in het bezetten van de zetels in de staten van de verschillende provincies. Even nou uw buurman, vindt u het ook zo leuk? Nou, het is uh, uh, inderdaad zo dat het CDA ook een hele gezellige partij is. Met veel onderlinge saamhorigheid en tegenwoordig ook uh, behoorlijk wat discussie. Ik wou net zeggen, zo gezellig was het de afgelopen periode niet binnen uw partij toch? Nee, maar ik waardeer die discussie binnen de partij heel positief. Dat was vroeger minder. En dat is wel een positief effect van, uh, van de huidige situatie. Nou, de verkiezingsuitslag van vandaag valt mij niet tegen. Uh, het CDA is hier uh, in deze uit voorlopige uh, de prognose toch de derde partij in Nederland. We lopen even naar de andere kant uh, van het tafeltje. Waar vrouw met een glaasje wijn ja. staat te kijken naar de televisie. Ja. Ja. Eh, het is gewoon heel spannend. Ik, ik ben heel blij met de opkomst. 54,2 procent, hè, als ik het goed begrijp. Maar het leuke, of het, het aardige, is dat je die saamhorigheid wel... want als ik nu zie hoe dat gegaan is in de campagne bij mij in Zuid-Holland bijvoorbeeld... dat ondanks de, de, de teneur hè, de, van... Uh, hè, lastig allemaal... men toch elkaar uh, heeft weten te prikkelen en stimuleren om mee te doen. Dank u wel. Maar Marcel Bril bij het CDA. Bij het CDA wordt zo rond half elf verwacht dat er een partijleider gaat spreken. En ik hoor net dat het zelfs nog ietsjes later wordt. En er gaat een partijleider spreken. Het leuke is dan, we weten niet precies wie dat is. Dus dat is altijd wel weer geinig om te horen wie daar het woord gaat nemen. Ja, toch waren dit wel positieve geluiden vanuit de CDA-geledingen. Uh, men heeft het over een uh, verlies wat relatief meevalt. Mogen we dat inderdaad zo zien, Gerrit Voerman? Ja, dat denk ik wel. Want uh, we hadden allemaal uh, toch gedacht dat het verlies uh, zich zou voortzetten. Op grond van de peilingen ook. Die lieten een, uh, toch een, een, een beeld zien uh, dat het uh, verlies, dat het lek nog niet boven was, om het maar zo te zeggen. Maar goed, meer dan halvering hebben we het toch over. Ja, nee. Ten, ten opzichte van 2007 is er natuurlijk een dramatische teruggang. Alleen. Uh, die teruggang deed zich ook al voor in juni 2010 bij de Kamerverkiezingen. En op grond van deze prognose kun je zeggen... dat het CDA min of meer stabiel is gebleven. En ik denk dat ze daar ontzettend blij mee zijn. Nogmaals, ook omdat die peilingen uh, uh, erger aankondigden. Ja. W waar ligt het dan aan dat het toch min of meer beperkt is gebleven? Want de weerstand ook vanuit de eigen partij was enorm. Ja. Nou ja, dat, het is natuurlijk wel zo dat, dat uh, een, een, uh, er is nog steeds verlies is in de opzicht van 2007. De partij is min of meer gelijk gebleven. Dat wil zeggen dat ze ook er veel mensen niet, bij, niet zijn teruggekomen. Dat is toch een van de, de doelstellingen geweest van, van Verhagen? Dat was het plan, hè? Dat precies... een derde die op dat geruchtmakende congres had gezegd: van nou, dit is niet onze manier van doen, zo willen wij eigenlijk niet regeren. Die zijn niet terug. Nee, en verhagen zijn, zijn, zijn argumentatie om deel te nemen aan dit kabinet... en met deze constructie, met die gedoogconstructie met de PVV was... dat het CDA in het kabinet veel meer zichtbaar zou zijn dan in de oppositie... en dat op die manier aan het electoraal herstel kon worden gewerkt. Nou, dat is ook niet uitgekomen, dat moeten we ook in alle eerlijkheid vaststellen. De partij is stabiel gebleven... Zit misschien op een soort kernelectoraat. Uh, dat zou kunnen. Um, kernelectoraat? Maar, dit is het aantal zetels ja, wat dat, bij het CDA hoort? Nou ja, dat is, het kan natuurlijk altijd nog wel minder. Maar uh, er is dus een, kennelijk toch een, een bepaalde vaste kern... die, uh, die de partij trouw is gebleven. Al, alhoewel je ook moet kijken natuurlijk naar wat er verloren is... en wat erbij is gekomen, hè, de winst- en verliesrekening. Maar er is in ieder geval... Er zijn niet veel kiezers bijgekomen, dus die, die, die prognose van Verhagen... is niet uitgekomen. Nee, het zet wel het, het CDA voor een enorme opdracht, hè, om nu weer, ja, misschien wel vanaf het begin weer te gaan uh, opstarten. Uh, aanstaande vrijdag wordt de kandidaatstelling... voor de nieuwe voorzitter ook bekend. Nieuwe partijleider moet er ook nog komen. Er is een hoop werk aan de winkel Precies, voor Precies, en, en, en ik denk zowel die voorzittersverkiezing... als uh, de aanwijzing van die nieuwe partijleider... die zal verbonden zijn met die strategiediscussie. Uh, een, een, een, een nieuwe voorzitter, daar zal aan gevraagd worden... van waar sta jij? En als, je, als nu... Het zijn die, zijn die twee namen duidelijk. Van Rut pete en van Jacques van der Tak. Die zijn beide toch, uh, staan er anders in. Uh, peter is toch meer uh, kritisch uh, ten aanzien van de, de huidige uh, regeringsdeelname. Van der Tak is daar meer voorstander. Hij was wethouder in Rotterdam uh, toen de LPF ook in de, in de coalitie ja, daar is zat. is burgemeester hè, van Westland, ja. dus, dus die, die, die, die uh, strategiediscussie die zal oplaaien bij uh, de aanwijzing van de nieuwe partijvoorzitter. Maar ook bij de nieuwe partijleider. Want die, moet ook nog, die functie is ook vakant en die moet ook ingevuld gaan worden. Maar de strategiediscussie is die niet... Niet, meer wat hele, uh, niet veel meer wat hele laatst zijn. Moeten wij gewoon een rechtse partij worden... of moeten wij krampachtig vasthouden aan dat middenpositie? Ja, maar ik denk dat het ook uh, met, met die deelname aan het kabinet verbonden is. Ik denk dat het CDA uh, door deel te nemen aan dit kabinet... behoorlijk naar rechts is opgeschoven. Nu is het zo uh, dat het electoraat van het uh, CDA... in het algemeen wel wat naar rechts uh, kijkt. Men gaat liever met de VVD dan met de Partij van de Arbeid in Zee. Imkrozen en Gansen. Alleen... Uh, met de PVV, dat is een ander verhaal. De PVV staat natuurlijk een aantal zaken voor... Die, die toch indruisen tegen de christendemocratische identiteit. Bijvoorbeeld door de islam niet als een religie te beschouwen... maar als een politieke ideologie. En dat maakt het wel moeilijk voor een deel van het CDA om daarin mee te gaan. Maar misschien maakt het het wel zo moeilijk dat je je af moet vragen... of het CDA in zijn huidige vorm wel kan voortblijven bestaan. Of er dus niet alsnog die splitsing komt... Nou, een splitsing, dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Want CDA's zijn ook wel, ook wel trouw aan hun partij. Maar dat er een enorme verdeeldheid is... Uh, die in feite uh, met deze uitslag uh, min of meer uh, ja, voortgezet zal blijven... dat is wel duidelijk. Wat, wat zal deze uitslag, als dit al een uitslag is... betekenen voor de coalitie op dit moment? Ik bedoel, wordt de positie van de, het CDA in de, in de regering... niet ontzettend ondergraven door ja, toch deze halvering? Ja, maar men zal ook zeggen uh, halvering ten opzichte van 2007, ja. Maar stabiel ten opzichte van 2010. Men zal ongetwijfeld de positieve kanten van benadrukken. Want Margreet, morgen, uh, donderdag, komt vast en zeker de fractie bij elkaar. Zo gaat dat vaak toch bij, uh, bij politieke partijen. En komen ze dan uit hun holen, zal ik maar zeggen? Uh, ja, dat klopt. Morgen om twaalf uur uh, wil de fractie vergaderen. En ik denk ook dat ze inderdaad uh, dit antwoord ook van uh, Buma... Uh, de fractie zal te horen krijgen. Kijk eens, jongens, we zijn eigenlijk uh, gestabiliseerd. En wat nog een uh, voordeel is misschien dat ze dit kunnen uitdragen... die stabiliteit, is dat die, voorzitter, die nieuwe voorzitter die nu aan het werk moet... die nu eerst gekozen moet worden en aan het werk moet... dat die nieuwe voorzitter ook echt aan het werk kan... Hè, om die koers uit te gaan zetten, die koersdiscussie... omdat ze niet de partij in hoeft om overal brandje te gaan blussen omdat de partij nog verder is gezakt... dat de bodem dus nog niet bereikt is. Op dat moment zou zo'n voorzitter heel druk zijn met allemaal onrust... De verwachting is dat het nu rustig zal blijven in de partij. Men had dit aanzien komen, men is een beetje opgelucht... dat het bij tien is gebleven. Dus die nieuwe voorzitter, als die straks gekozen wordt... kan dan ook echt aan de slag. En men was heel erg bang dat dat niet zou kunnen gebeuren... dat die nieuwe voorzitter want, dus dat niet kon. Precies, want met een nog desastreuzere uitslag... dan zou er inderdaad opstand in de fractie zijn gekomen, onrust... dan had je inderdaad van brand naar brand moeten trekken. Ja, dan zou fractievoorzitter Van Haarsma Buma morgen... dus allerlei uh, ontevreden mensen krijgen uit Zeeland. Bijvoorbeeld een Ad Koppian die zegt... Ja, ja, wat moet ik nu? Dus die gaan zich roeren, die, uh, dat dat smaldeel zal breder worden. En dan had Van Haarsma Buma eigenlijk alleen maar werk aan die fractie op één lijn te houden. Die nieuwe voorzitter zou alleen maar het land in moeten. En wie kan er dan werken aan een nieuwe uh, koers van het CDA? En men is nu toch blij met deze uitslag, vermoed ik, om toch te werken aan, uh, aan een nieuw CDA. Oké, okay, vanaf het CDA gaan we even naar de Partij van de Arbeid. Althans, we gaan even naar het provinciehuis in Maastricht. Want daar staat Harm van Attenveld en die heeft de burgemeester van Heerlen bij zich, Paul de Pla. Paul de Pla, die staat inderdaad hier naast me, terwijl op de achtergrond uh, gezongen wordt. Het stopt nu eventjes, het loopt aardig vol hier uh, in het provinciehuis, op de marmeren vloer nog steeds. Meneer de Plaag, um, ja, blij bent u natuurlijk. Nou, ik vind het vooral heel erg spannend wat er hier in Limburg gaat gebeuren. Uh, want we hebben nu natuurlijk een landelijke uh, prognose. Maar waar het hier in Limburg echt natuurlijk om gaat is uh, hoe zijn hier de stemmen uh, uitgebracht. En hoe worden de verhoudingen hier dadelijk uh, in dit provinciehuis. Gaat het CDA echt zoveel verliezen en de PVV echt zoveel winnen? En van wie eten ze die stemmen weg? Ja en wat betekent het ook voor zeg maar, de bestuurskracht voor Limburg? Want hier in Limburg staan we voor grote opgaven waar het gaat over het versterken van de economie. Uh, het uh, zorgen voor veiligheid uh, en de aanpak uh, van de krimp. Ja, en dan moeten we echt gewoon een sterk provinciaal bestuur hebben... die samen met de steden die problemen aan wil pakken. Dus ik kan niet wachten op een nieuw, sterk, uh, daadkrachtig uh, college van GS om die problemen aan te pakken voor Limburgers. Maar goed, dat uh, uh, probleem aanpakken, dat proberen ze ook bij het CDA. Jazeker, daar komt uh, Maxime Verhagen aan samen met uh, Elko Brinkman en Sibrand van Haasma buma Er is geen applaus. Het werd wel even geprobeerd om dat te initiëren... maar dat is niet gelukt. Er zijn ook niet zo heel veel mensen. Maxime van Hagen worstelt zich door de Haag met fotografen... en zal, als het goed is, nu gaan spreken. Ook de waarnemend voorzitter Lisbeth Spies staat op het podium... en het wachten is totdat Maxime van Hagen, die officieel natuurlijk geen partijleider is... het woord gaat richten tot de hier aanwezigen. Maar er zijn vooral heel erg veel cameramensen. Elko Brinkman komt ook op het podium samen met Sy van Haas naar Buma, Daar staan ze met z'n vieren. Lisbeth Spies, de waarnemend voorzitter, dus ook. Even een plaatje maken, even een foto, uh, even gezellig doen, eenheid uitstralen. En um, ja, de. de, de, uh, uh, de voorzitter, waarnemend voorzitter, Lisbeth Spies, gaat nu beginnen met spreken. Een heel hartelijk goedenavond. Met permissie, ik kijk toch ook even naar al die CDA-leden. ...over de hoofden van alle camera's heen die hier vanavond naartoe zijn gekomen. We weten natuurlijk nog niet helemaal hoe dat de uitslag is. Die uitslag roept, denk ik, gemengde gevoelens op. Voor heel veel provincies een fors zetelverlies. Hoeveel precies zullen we nog af moeten wachten? Maar tegelijkertijd... Ook een stabilisatie en misschien zelfs een kleine verbetering ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van juni. En de eerlijkheid gebiedt wel een beetje te zeggen dat dat ook uh, toch uh, vertrouwen geeft. Uh, dat is een gevoel uh, wat we denk ik vanavond ook met elkaar mogen delen. En dat willen in ieder geval Maxime Verhagen, Elko Brinkman ook met ons delen. En ik geef dan ook heel graag het woord aan Maxime Verhagen. Dank je, Lisbeth. Beste CDA-vrienden. Uiteraard wil ik uh, allereerst de winnaars van deze verkiezingen. De VVD als grootste D66 en de 50PLUS-partij die uh, extra zetels gewonnen hebben... wil ik allereerst natuurlijk van harte geluk wensen met deze uitslag. Daarnaast is het uiteraard buitengewoon jammer... dat wij ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezingen fors verloren hebben. Maar deze uitslag is beter dan de peilingen deden vermoeden. En ik kijk dus ook met vertrouwen uit naar de toekomst. Al die vrijwilligers, al die provinciale kandidaten... al die lijsttrekkers, al die campagneleiders... die zich de afgelopen weken keihard hebben ingezet voor een goed resultaat... je had ik uiteraard een betere uitslag toegewenst. Maar desalniettemin, als we naar de peilingen keken dan moeten we constateren dat we in ieder geval niet de peilingen hebben benaderd... maar in tegendeel dat we dezelfde uitslag hebben behaald als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En dat geeft een basis om te gaan werken aan herstel van vertrouwen. Ik heb u eerder gezegd, de klap die wij 9 juni gehad hebben... een halvering van onze kiezers, die kom je niet snel te boven. Vertrouwen gaat te paard... ...en komt te voet. En dat betekent dat we als partij ons keihard moeten blijven inzetten... ...om dat herstel van vertrouwen nu we deze basis hebben... ...om die verder voor te zetten. We zullen als partij keihard aan de slag moeten. We zullen op basis van de inhoud de discussie ook met onze leden moeten aangaan. We zullen terug moeten naar de basis, terug moeten naar de inhoud zodat onze leden en onze kiezers ook de keuzes die we maken... ook tot hun keuzes maken. We zullen dus weer het debat moeten aangaan... om het christendemocratisch antwoord te kunnen geven... op de zorgen van de Nederlanders. Alleen dan kunnen we ook in de toekomst werken aan dat herstel van vertrouwen. Met andere woorden, net als Lisbeth Spies, een dubbel gevoel. Een gevoel dat wij het beter gedaan hebben dan de peilingen deden vermoeden. En tegelijkertijd buitengewoon jammer... dat we ten opzichte van die vorige Provinciale Statenverkiezingen... de helft van onze zetels hebben verloren. En dat betekent dat mensen die in de Staten zaten... dat mensen die gedeputeerden waren, dat die nu hun post kwijt zijn. Met andere woorden, we zullen er keihard tegenaan moeten gaan als partij. Binnenkort, met een nieuwe partijvoorzitter... zullen we dat inhoudelijke debat moeten voeren... We zijn niet verder gezakt en dat betekent dat we een vloer hebben van waaruit we kunnen springen. En ik geef u op een briefje. In de komende jaren zullen wij in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer en in het kabinet een christendemocratisch geluid geven wat recht doet aan de zorgen van de mensen in ons land zodat de mensen weer vertrouwen in ons hebben. En dat uw inspanningen de volgende keer weer even hard nodig zijn om de volgende keer nog meer zedels te halen dan we dit keer gehaald hebben. Ik dank u voor uw inzet. En ik wens ons als partij een buitengewoon goede toekomst toe. Maxime van Haag, de partijleider van het CDA, zo noem ik hem toch maar even. Magret Boer, um, één ding valt natuurlijk op. Hij feliciteert iedereen, behalve de PVV. Ja, dat is wel opmerkelijk. Hij feliciteerde een aantal winnaars, maar niet de PVV. Uh, ja, de vraag is, uh, heeft dat hij dat kan, bewust gedaan? Dat kan hij niet zijn vergeten. Of is hij het toch uh, vergeten? Dit is een hele sluwe politicus. Is hij al zo gewend misschien aan de deelname van uh, de PVV uh, in het kabinet, in de Tweede Kamer? En waarom zou hij het dan uh, vergeten? Dit doet Had hij voor hij de achterban, ook, toch? ook meer verwacht? Dat is één vraag. Ja, hij heeft in zijn speech heel veel aandacht besteed aan de zorgen die er leven. In, in, in zijn partij De eindigt die ook mee, daar wil hij de komende tijd aan werken ook weer. Dat willen ze ook in de Eerste Kamer. Laten horen. Dat kan een reden zijn dat het dus niet passend is om die partij nu uh, te feliciteren. Het is in ieder geval opvallend dat hij het uh, niet noemt. Uh, het is ook iets wat natuurlijk heel gevoelig is, wat de afgelopen dagen ook duidelijk is gebreken in, uh, in, uh, CDA achter, in de CDA achterban. Maar het en dat is wel een goed partner een, uh, die hij daarmee niet feliciteert. Dat is een gedoogpartner, ja. Maar ja, hij heeft ook nog een, uh, zoals Bert al zei, een uh, deel van de partij die uh, daar niet zo heel blij mee is. Kreeg het voerman daar even over. Is dit uh, toeval of opzet? Nou, eerlijk gezegd vind ik het een beetje moeilijk. Hij kan het natuurlijk gewoon vergeten zijn. Het probleem is ook dat de PVV vergeleken bij, uh, bij juni vorig jaar ook niet echt gewonnen heeft. Dus misschien, het is maar net waar hij het mee vergeleken heeft. Want aan de andere kant, hij is natuurlijk wel hoe dan ook... Een, een, een voorstander van deze constructie. Hij heeft zijn nek uitgestoken, dus hij kan het vergeten zijn... of hij kan het ook gedacht hebben, nou ja, hier uh, bij het CDA-feestje... is het misschien wat minder gepast. Maar ja, de camera's staan natuurlijk wel op. En het is nadeloos geregistreerd. Het valt ons op. Ja, ja precies. Ja. Goed. Peter Blok staat ondertussen bij de VVD met een minister. Volgens mij een minister opstelde, Peter. Ja, minister Ivo Opstelten, ook formateur van uh, het kabinet van VVD en informateur, CDA. Informateur. Informateur, ja. Um, ja, maar geen meerderheid. Kunt u wel verder? Ja, zeker. We kunnen zeker verder. Uh, ik wil ook constateren, we, we zijn de grootste uh, als VVD. Dat is mooi. Uh, we hebben gewonnen. Dat is uh, mooi. Complimenten aan de lijsttrekkers in de Staten... Uh, uh, tuurlijk uh, had ik liever gehad dat we een meerderheid zouden hebben in de, in de Senaat. Nou, we zijn nog niet klaar met de avond. Kan nog uh, wachten. Maar als het zo blijft, uh, gaan we gewoon door. Uh, de positie van de Senaat is natuurlijk ook altijd zo dat het daar in het debat altijd om de inhoud uh, uh, gaat. En dan ben ik ervan overtuigd dat we de meeste van onze voorstellen en plannen ook langs de Senaat kunnen, kunnen, uh, kunnen krijgen. Maar ook de keiharde bezuinigingsplannen op bijvoorbeeld de sociale zekerheid? Nou ja, waarom niet? Ik denk dat we hele goede argumenten hebben, uh, omdat om dat te doen. Zo nu en dan zal het ingewikkeld zijn. Het zal veel uh, uh, van, uh, van uh, de premier en uh uh, mijn collega's uh, ook mij uh, vragen. Zo nu... uh, u ook... moet spitsroeden lopen dan, hè? Nou ja, zo nu en dan. Daar is ook niks op tegen. Uh, dat kan. Uh, en het gaat om de kwaliteit van de, van de argumenten en van de voorstellen. En ik ben daar optimistisch over. Maar het lijkt er toch op of een linkse lente is begonnen. Nou, dat zijn niet mijn, uh, mijn woorden. Nee, dat snap ik. Nee, zeker. Maar dat is ook niet zo... Het kabinet uh, regeert, de uh, regering regeert en daar gaan we gewoon mee door. Maar het wordt nu toch uh, keiharde politiek in de Eerste Kamer? Nou, ik denk dat de Senaat, uh, de Eerste Kamer zal zich gewoon, uh, daar ben ik van overtuigd uh, en dat hoop ik ook, gewoon bij zijn positie houden. En als Senaat, als Eerste Kamer functioneren... de, de voorstellen beoordelen eh, naar de inhoud. En dan is er altijd de mogelijkheid om eh, voor alle voorstellen... ook om daar een meerderheid voor te vinden. Ja, de VVD is opnieuw de grootste. Dan zou je denken van het dak gaat er hier af. Maar ja, er is toch vooral teleurstelling dat die meerderheid er niet is in de Eerste Kamer? Nee, ik, ik bespeur totaal geen, geen teleurstelling... <Gelchijnlijk> uh, Juist mooi... Uh, wie had dat gedacht een tijdje geleden? Dat wij zowel in de Tweede Kamer als in de Senaat uh, de grootste zouden zijn. Ik denk, ik weet het nog niet uh, wat het in alle provincies betekent. En dat we gewoon uh, ook uh, uh, in het kabinet gewoon door kunnen gaan. Natuurlijk is het mooier om een meerderheid te hebben. Nou, dat uh, ziet er nu niet direct naar uit. We moeten even wachten. We zijn pas... Uh, ja, een kleine twee uur uh, onderweg. Dus ik heb enorm veel geduld. Komt u straks nog even terug. Uh, dan wil ik graag even met u... Uh wederom de stand op dat moment opmaken. Afgesproken. Oké, okay, doen we. Peter Blok Marker was alvast een afspraak voor later op de avond met Ivo Opstelten. Nou, dan nog wat uitslagen. Laat ik om beginnen eerst even zelf een uitslag geven, namelijk van het voetbal, want Ronald van der Geer laat zich verontschuldigen. Hij moet nog wat interviews doen. Maar de uitslag bij FC Twente tegen FC Utrecht is 1-0. Janko scoorde daar het winnende doelpunt. Het leuke is bij voetbal dat als je verloren hebt, dat je nooit kan zeggen dat je gewonnen hebt. Het is geen politiek wat dat betreft. Mark Visser, jij hebt al andere uitslagen van diverse gemeentes. Ze beginnen nu binnen te druppelen. Ja, inderdaad. Het uh, druppelt nu langzaam binnen. En zo ook de eerste uit uh, Limburg. Natuurlijk interessant van hoe doet het CDA hoeveel hebben ze daar verloren en hoe doet de PVV het? Nou, Het CDA heeft inderdaad verloren, eh, bijna gehalveerd daar... Eh, in eh, Valkenburg aan de gul is dat. 39,8 in 2007 en nu 21,9. De PVV is daar inderdaad eh, als een raket omhoog geschoten... van eh, 0 naar 21,2 procent. En de VVD is de derde partij eh, iets omhoog, van 13,1 naar 16,4. En eh, nu ik dit zeg komt ook Roermond binnen, dus die pak ik ook meteen even mee... Uh, toch wat groter. Um, daar is de PVV is daar van 0 naar 19,1 procent gegaan. En CDA is ook daar wat gehoveerd van 23,3 procent naar 12,3. En de VVD van 29,2 heeft daar iets verloren naar 25,5. Tot slot, uh, uh, Veren, de eerste uit de provincie Zeeland. Um, daar heeft het CDA flink verloren van 31 procent naar 17,4. De VVD is gewonnen van 15% naar 20% en de PvdA is daar nu de tweede of nee de derde partij van 10,3 naar 12,8 is dat. En hoe heeft de regionale partij daar gedaan? Want die is wel van belang daar in Zeeland. Even kijken, dat is um, hier Partij voor Zeeland, is dat dan van 2,9% in 2007 nu gestegen naar 4,2%. Dus okay. hebben we daar wat erbij gekregen. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. gaan wij weer eens even kijken hoe er gereageerd wordt op deze eerste uitslagen. Bij Michiel Breedveld, van, uh, die staat bij de PVV in echt. Uh, Michiel, hoe wordt er bij jou gereageerd op de uitslagen? En ook bijvoorbeeld op het feit dat Verhagen zojuist de PVV niet heeft gefeliciteerd? Nou, naast me aan een tafeltje... Nou, 150 man, denk ik, van de PVV in echt bijeen in afwachting van Geert Wilders. Hoe zou u de sfeer willen omschrijven, Cor Bosman, de nummer 3 in Limburg? Uh, lekker relaxed, ontspannen, maar toch, uh, toch benieuwd naar de uitslag in Limburg. Maar dat is eigenlijk waar het om draait, want het was wat mij zo verraste. Het was zo stil toen de prognoses, de definitieve prognose werd gepresenteerd. Van de Eerste Kamer bedoelt u? Ja goed, wij, wij zijn hier voor de, voor de, voor de provinciale staten. Dus, en ja, daar zijn we heel erg benieuwd naar. Ja, en u heeft nog niks binnengekregen hè, van Limburg? Nee, dat is, dat is een beetje jammer. En, uh, we hebben op de Limburgse zender afgestemd. Maar uh, daar is, de NOS is daar nog uh, in de leading mood. Dus uh, we zijn echt, uh, echt in afwachting. Ja. Nou kwam net boxmeer voorbij. Ja. Raband Komt een beetje Rantje, in de randje, randje Limburg. Dus uh, 10% PVV. Van 0 op 10%. Nou, dus, uh, ik denk dat het een heel, uh, hele mooie uitslag is. En ik denk ook de opmars naar, uh, naar het Limburgse resultaat. Als ik nou toch kijk hè, naar die prognoses. De definitieve prognose zegt 9 uh, zetels in de Eerste Kamer met een uh, percentage van ruim 11 11,8. Dat is toch minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen een jaar geleden. Toen de PVV nog 15,4 scoorde. Uh, dat klopt, ja, daar, daar, daar kan ik geen spel tussen krijgen. Dus, uh, maar... Hoe kan dat? Dat weet ik niet. Ik, uh, ja, nogmaals, ik, ik, ik ben vanavond hier echt naartoe gekomen voor, voor Provinciale Staten. En nogmaals, uh, ja, Eerste Kamer is heel belangrijk. Maar eerst even het resultaat van Limburg afwachten. En uh, ja, daar, kan, daar kan denk ik toch nog wel gaat, uh, wat gaan verschuiven. Geert Wilders heeft niet voor niets gekozen om naar Limburg te komen... Moet het ook van Limburg komen, een eventuele sprong naar misschien die tiende zetel? Uh, dat is wel een hele, hele krasse uitspraak. Uh, het, uh, het mag wel heel duidelijk zijn dat, uh, dat de verwachtingen in Limburg dat die hoog, uh, hoog liggen. En, uh, ja, daarom nogmaals uh, heel erg een afwachting uh, voor, voor resultaten van Limburg. Ik proef nog geen echte spanning. Nee, maar ik ben heel relaxed. Hoor, dus, iedereen? Uh, ja, iedereen is heel relaxed. Dus, uh, wij wachten gewoon af. We zijn, uh, ja, misschien zijn we daar als Limburger te nuchter voor. Dus uh, we wachten gewoon af. Natuurlijk hopen we op zoveel mogelijk. Een half uurtje, dan uh, misschien gaat het dak er vanaf. En die nuchterheid die verliest u pas in het weekend? <laughs> Absoluut. Carnaval. Ja, mooie, uh, mooie opmars naar de carnaval. Dan gaat het dak eraf. Ondertussen komen de eerste uitslagen wel binnen in Limburg. Mark, nog meer uitslagen uit Limburg? Uh, nee, Limburg even niet. Wel andere? Uh, ofwel ja, Genep. Genep Komt net binnen. Je vraagt het en ja. hij Mijn vraag draaien. Uh, toch even snel kijken: CDA 26,2 uh, vier jaar geleden. Nu 18,9. De SP is daar flink gegroeid van 12,8 naar 21,0. De VVD van 10,5 naar 15,1 en dan even naar weer naar de Partij voor de Vrijheid. Omdat ze daar natuurlijk goed doen de laatste tijd. Ook daar natuurlijk sowieso flink gestegen van 0 naar 11,4. We zouden eigenlijk wel willen weten wat de SGP daar doet. Maar in Limburg volgens mij niet zo heel veel. Nee, Ga maar Joris ik van de Kerk vragen. <laughs> uh, Joris, want jij staat bij uh, Kees van der Slaai. De man van de Tweede Kamer. Die is uitgeweken naar de Eerste Kamer van de SGP. Ja, omdat uh, de lijsttrekker van de, de SGP voor de Eerste Kamer... Uh, die vindt het uh, niet echt nodig om op dit soort bijeenkomsten te zijn. Die is er niet, hè? Die zit gewoon thuis uh, ja. nou, misschien wel naar u te luisteren nu. Ja, dat klopt. De heer Holdijk is hier vanavond niet aanwezig. Dat is iemand die ook typisch hecht aan een onafhankelijke rol van de Senaat. En die ook vindt, het gaat nu eerst en vooral om de, om de Statenverkiezingen. En, we, en dit is niet zomaar een referendum over het kabinet. En hij komt hier pas op 23 mei, als duidelijk wordt dat hij hier in zijn eentje... of heel misschien toch weer met z'n tweeën gaat zitten. Maar zoals het er nu naar nou uitziet, wordt het een eenzame rol voor hem hier. Helemaal alleen. Ja, dat wordt inderdaad spannend. Uh, en ik denk dat dat vooral ook zit in de combinatie van een hogere opkomst en een verandering in de kieswet. Waardoor het ook lastiger is voor een kleine partij om um, een restzetel binnen te krijgen. En uh, we hebben dat in de Tweede Kamer ook wel eens gehad. Dat je zelfs met een stemmenwinst nog wel een zetel kan verliezen. Tot nu toe hebben we eigenlijk geprofiteerd als SGP van een lage opkomst bij de Statenverkiezingen. En dus ook doorwerkt in de Eerste Kamer. Want ja, als je natuurlijk goed bekijkt, twee zetels in de Tweede Kamer op de 150... en twee op de 75, dan klopt er ergens iets niet. Nou, dat is precies die, dat profiteren van de lage opkomst. We hoorde vandaag al een groot filosoof zeggen dat met voetbal... als je verliefd, verliest, dan is het duidelijk dat je verliest. Maar met politiek kun je als je verliest ook nog winnen. Zo leg je het nu uit. Nou, wat ik vooral interessant vind, is... kijk, dan, dan vind ik dat je echt uh, met verlies te maken hebt... als je qua stemmen flink moet inleveren. Dat is nog niet, en, uh, nog niet helder. En dat zou mij verrassen als dat voor de SGP aan de orde... We, We hebben altijd heel, heel veel mensen die altijd maar uh, op jullie stemmen. Jullie hebben aangegeven dat jullie, als het jullie uitkomt... in ieder geval de regering, uh, steunen de regering zoals die dan nu zit. Zou u dat hier in de Eerste Kamer ook gaan doen? En maakt dat nog uit als het dan geen meerderheid is? Wij hebben gezegd, ook in de Eerste Kamer, kan je ervan op aan dat de SGP er niet op uit is om het kabinet beentje te lichten. Uh, wij willen gewoon ons werk ook in de Eerste Kamer doen op de manier waarop we dat ook gewend zijn. Namelijk onafhankelijk en constructief. En uh, ja, hoe dat uitpakt in, uiteindelijk in de Eerste Kamer hangt ook echt af van die uitslag die we op dit moment nog niet kennen. 23 mei, dank u voor dit onafhankelijk... Uh... Prima, graag gedaan. De SGP was dat in gesprek met Joris van de Kerkhoff. Goed, zijn we weer eventjes terug hier aan tafel. Uh, Margreet Boer, laten we nog eens even kijken naar uh, de uitslagen zoals we die nu hebben. Wat kun je daar tot nu toe uit opmaken? Nou ja, het opmerkelijkste is toch uh, dat het allemaal een beetje tegenvalt... als we kijken naar de VVD en de PVV. Dat is toch een beetje wat overblijft nadat we alles uh, overzien hebben. En uh, wat ik toch wel opmerkelijk vind, de partij waar we nu niet zo heel veel van horen... is toch de Partij van de Arbeid die op 14 zetels staat... en het blijft doen zoals we eigenlijk niet verwacht hadden. En ik denk dat dat voor de Partij van de Arbeid een enorme opsteker is nu... en zeker ook voor Job Cohen als de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dat hij nu kan zeggen, kijk, uh, ik heb niet verder verloren met mijn partij. De Partij van de Arbeid heeft ook heel hard campagne gevoerd de afgelopen tijd. Cohen had ook wel forse taal, ook al op zijn verkiezingscongressen... voor de Staten in januari. Uh, het was het kabinet van de valse belofte, de onbeschaafde keuzes. En het lijkt erop dat het zich toch een beetje uitbetaald heeft... dat de partij uh, stabiel is gebleven. En uh, dat is voor Cohen denk ik alleen maar winst. En dat maakt zijn... Uh, positie toch steviger. Die heeft wat ter discussie gestaan de afgelopen tijd, vooral in de media. En dat zou nu uh, over kunnen zijn. Goed, we gaan op naar zo dadelijk het nieuws uh, van 10 uur. De uitslagen druppelen langzaam maar zeker binnen. Het beeld begint te ontstaan. De VVD wint. De Partij van de Arbeid blijft gelijk. Het CDA verliest. De PVV komt in de Eerste Kamer. Dat allemaal en nog veel meer zo dadelijk na 10 uur. Reacties geven is hier voorbehouden aan Geert Wilders of Laurence Stassen, de lijsttrekker in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 Het is echt ontzettend spannend. De provinciale partijen die, uh, zouden nu niet terugkomen met hun onafhankelijke senaatsfractie in de Eerste Kamer. Hey! Hey! Hey! Hey! Goedenavond beste vrienden. Het kabinet, zo ziet het er tenminste uit, haalt geen meerderheid in de Eerste Kamer. Allemaal. We gaan als het uitkomt, zoals het er nu voor staat, in de meeste provincies echt meer zetels binnenhalen. En dat is een fantastische winst. Daar mogen we echt met z'n allen ontzettend trots op zijn. Meneer, wat uh, vindt u ervan tot nu toe? Hoe het gaat met het CDA? Oh, ik vind dat het CDA uh, op een uh, leuke manier uh, bij elkaar is. Maar ik vind het wel heel erg spannend wat er hier in Limburg gaat gebeuren. Voor heel veel provincies een fors zetelverlies, maar tegelijkertijd... Ook een stabilisatie en misschien zelfs een kleine verbetering... ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van juni. We zijn niet verder gezakt. En dat betekent dat we een vloer hebben van waaruit we kunnen springen. Minister Ivo Opstelten, geen meerderheid. Kunt u wel verder? Ja, zeker. We kunnen zeker verder. De stemming van Nederland.